8 uur, het NOS-journaal, Dorald Megens. Voedsel en Warenautoriteit waarschuwt voor brandgevaarlijke zonnepanelen. Rabobank verkoopt Robeco aan Japans bedrijf... en Belgische politie jaagt op daders diamantroof Saventem. Zonnepanelen van de Nederlandse fabrikant Scheuten Solar kunnen brand veroorzaken. Het gaat om panelen van het model Multisol...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 Nestlé betrok vlees van een leverancier in Duitsland. Na de ontdekking van sporen paardenvlees... doet Nestlé geen zaken meer met dat bedrijf. De Argentijnse advocaat van voormalig Transavia-piloot Julio Potsch... dient waarschijnlijk nog deze week een schriftelijk verzoek tot vrijlating in. Hij zei dat na afloop van de zitting van de rechtbank in Buenos Aires. Daar hield Potsch een urenlang betoog waarin hij zijn onschuld bepleitte. Potsch wordt ervan beschuldigd dat hij destijds als marinepiloot betrokken was bij de dodenvluchten. Tegenstanders van de Argentijnse dictatuur werden levend in zee gegooid. Volgens de advocaat is Potsch niet van plan om te vluchten of bewijs te manipuleren. De oud-piloot zit al drie jaar in voorarrest. In het schandaal rond het manipuleren van voetbalwedstrijden in China... heeft de Chinese voetbalbond een aantal spelers, scheidsrechters en bestuurders voor het leven geschorst. Anderen kregen een schorsing van vijf jaar opgelegd.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 ANWB-verkeersinformatie, 90 kilometer, alles bij elkaar, niet bijzonder drukke spits. De opvallende files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. 6 kilometer tussen Hoevelaken en Afrit Bunschoten is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht bij Afrit Bunschoten. 9 kilometer file op de A2 Maastricht richting Eindhoven... tussen Afrit Budel en Knopert Leenderheide. En een ongeluk op de A27 Gorkum richting Breda... zorgt voor 11 kilometer file tussen Knoopert Gorkum en Hank. Er zijn twee rijstroken dicht.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 Goedemorgen, we proberen de topman van Robeco te bereiken in Japan. We willen hem nog wel even spreken over de verkoop van de vermogensbeheerder. PSV vindt dat de scheidsrechters in het betaalde voetbal hun werk niet goed doen... ook trainers klagen over de wedstrijdleiding. We zijn echt een het hier in Nederland. Nou, de regels waren zeer bewust aangescherpt. We spreken CDA Tweede Kamerlid Peter Oskan daarover. En het had een scène uit een actiefilm kunnen zijn... gisteravond op het vliegveld van Brussel, maar dat was het niet. Het internationale vliegveld Zaventum, plaats van de scène, daar maakte gisteravond acht zwaar bewapende overvallers bij een overval op een vliegtuig. Een grote partij Diamanten Buit, hebben we er vanochtend eerder over bericht. Een woordvoerder van Zaventum vertelt hoe die overval in zijn werk ging. Ze hebben daar onder wapenvertoon uh, een aantal goederen gestolen uit de hold van het vliegtuig. Uit de laadruimte van het vliegtuig. Dat heeft allemaal maar enkele minuten geduurd. Er zijn geen schoten gelost. Er is niemand gewond. En ze zijn daarna uh, langs dezelfde weg waar ze uh, gekomen waren. opnieuw van het luchthaventrein weggereden. Dat heeft allemaal samen ongeveer tien minuutjes geduurd. Contact nu met de Vlaamse omroep, de VRT. En collega Trui de Maré daar. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het laatste nieuws over deze diamantroof? Uh, ja, er is nog altijd geen duidelijkheid over uh, de buit zelf. Het gaat dus wel over een lading diamanten, dat wel. En uh, volgens een uh, woordvoerster van de diamantsector... die we daarnet aan de lijn hadden... Uh, ja, is dat toch wel een heel gevaarlijke buit. Die ruwe diamanten die kunnen zo op de markt gebracht worden. En het is ook niet duidelijk of alle diamanten weg zijn... dan wel of er al een lading teruggevonden is. Uh, in ieder geval, het parket is nog heel karig met commentaar. En hoe zijn um, de overvallers nou bij dat vliegtuig? Terecht gekomen. Wat, wat weten jullie daarover inmiddels? Uh, wel dat ze een gat hebben gemaakt in de omheining. Dat, daar, dat ze daar met twee wagens in, in, een, ja, in een paar minuten tijd recht naar dat vliegtuig zijn gereden. Dat op dat moment geladen werd. Uh, uit die twee wagens zijn uh, acht, mannen gesprongen, acht mannen tevoorschijn gesprongen. En later is uh, een van die wagens uh, uitgebrand, teruggevonden... Wellicht een van die wagens, want dat moet ook nog onderzocht worden. Op de, aan de buurt van de Ring van Brussel, in Zelk meer bepaald. Ah, Oké, okay. en, en wij horen berichten dat ze zwaar bewapend waren. Hebben ze nog um, mensen onder schot gehouden? Bedreigd? Weet u dat? Ja, de, de piloot is onder schot gehouden, ook uiteraard uh, de mensen uh, die bezig waren met het inladen van het vliegtuig. Ja. Uh, er is wel geen enkel schot gelost, maar het moet toch wel vrij uh, eng geweest zijn allemaal voor de mensen die het hebben meegemaakt. Ja, dan een, een gat dus in de omheining. De overvallers waren precies op tijd ter plaatse. Hoe, hoe staat het met de beveiliging op de luchthaven? Er wordt natuurlijk daar in België bij jullie veel in diamanten gehandeld. Uh, het, er wordt, inderdaad. Uh, en ik denk dat Zaventem uh, wel de meest beveiligde luchthaven is en dat de meeste transporten van daaruit uh, gebeuren. Ik weet eigenlijk niet of er op andere regionale luchthavens dergelijke transporten plaatsvinden. In ieder geval, uh, we moeten al een heel tijdje terug om weer overvallen te zien die echt op uh, de start- en landingsbanen gebeurd zijn. Um, ik heb een overzichtje gemaakt hier uh, vanochtend en blijkbaar, uh, ja. Een van die voorbeelden van, van echt overvallen aan het vliegtuig is in 1995 gebeurd. Toen konden twee overvallers geldzakken stelen uit een vliegtuig van Swissair. Maar die overval bleek achteraf, was het werk van twee uh, toenmalige Sabena uh, personeelsleden. Sabena was toen onze nationale luchtvaartmaatschappij zoals je weet. Um, een van die personeelsleden heeft in februari 1999 andere overvallers geholpen om een vliegtuig van Virgin op het tarmak te overvallen. Dus dat was altijd het werk van, ja, van binnenuit eigenlijk. En wordt daar nu ook over gespeculeerd, want uh, Marcel zegt het al, uh, ja, ze wisten wel erg goed uh, wanneer dat vliegtuig daar stond hè, en, en hoe ze daarheen moesten. Ja, dat uh, zal nu... Uh, het is zeker geen amateurswerk. Het moeten mensen zijn die perfect op de hoogte waren... van wanneer zo'n lading wordt ingeladen. En uh, ja, dat wordt uh, nu natuurlijk onderzocht. Er is ook al een... Uh, als ik uh, even mag... Ja, er is ook al een, in oktober 2000 werd eigenlijk iets gelijkaardigs, ge is toen nu iets gelijkaardigs gebeurd. 10 kilo diamanten werd toen geroofd... uit een toestel van Lufthansa. Goed voor een buit van ruim 6 miljoen. Dat is eigenlijk ja, toch wel 13 jaar geleden... dat het uh, zo erg was. En in april 2001... Was was er ook nog een geldtransport dat werd overvallen. Maar daar kwamen de overvallers net een paar minuten te laat. want het geld zat al in het vliegtuig. Die overvallen ah, okay. is Oké. mislukt. Okay. En in 2000, dat ging dan om, om miljoenen. Zou dat hier ook het ja. geval kunnen zijn? Weet u dat dan? Uh, dat weten we nog niet. Maar als we de, de woordvoerder van de diamantsector uh, horen... gaat het inderdaad om een zeer grote buit. Wellicht nog meer dan die 6 miljoen van toen in 2000. Oei, oké. Okay. Nou, bedankt uh, voor de informatie. VRT-collega Truidemaar. 12 minuten over acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U hoorde het al. Bij ons vermogensbeheerde Robeco wordt overgenomen door het Japanse Oryx. En Oryx betaalt er 1,9 miljard euro voor, voor 90% van de aandelen. Contact nu met de topman van Robeco, Roderick Munsters, in Tokio. Meneer Munsters, goeiedag. Goedemorgen. Heeft u een goede prijs gekregen? Nou, het prijs wordt betaald in de Rabobank. ik denk inderdaad dat het een uitstekende prijs is, die enerzijds... Uh, de, de sterkte van het bedrijf reflecteert en anderzijds uh, voldoende ruimte ook laat voor groei in de toekomst. Mm, er waren al wat langer gesprekken gaande. Ho, hoe lang bent u in gesprek geweest in totaal? Uh, de gesprekken lopen al een, een aantal maanden inderdaad. We zijn daar voor, ja, voor de zomer mee begonnen. En, en waarom heeft het uiteindelijk zo lang dan geduurd? Ja, het is een heel bedrag wat betaald moet worden, een groot bedrijf en met veel details, dus dat moet zorgvuldig uitgebreid worden. Is OREX een, een geschikte overnamepartner? Wat, wat houdt het in voor Robeco? Ja, het is een, een, een groot Japans uh, financieel bedrijf met, uh, met ambities om verder te groeien. Een groot netwerk in Azië. Een sterk bedrijf ook met een lange termijn horizon. Een bedrijf dat zeg maar, de strategie zoals we die hebben uitgestippeld ondersteunt. En ik, ik heb veel vertrouwen dat ze inderdaad een goede nieuwe eigenaar voor Robeco zullen zijn. Kijk eens aan. Moet u verhuizen, meneer Munsters, of mag u überhaupt blijven? Aan uh, mij is gevraagd of ik wil blijven, dat, uh, dat ga ik ook doen. En van vooruit is dus geen sprake, maar ik zal wel iets vaker met elkaar en met ook niet Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar ja, ik vraag dit omdat wat wil Japan eigenlijk met, uh, met zo'n vermogensbeheer, een Europese vermogensbeheer? Ja, Robeco heeft activiteiten over de hele wereld. Uh, we groeien hard. Het, het is een uitstekend winstgevend bedrijf. Mm -hmm. En ze willen graag de volgende. Fase van het bedrijf meemaken, aan wil houden, de volgende goede fase. Maar willen zij ook um, een beetje vaste voet uh, onder de grond krijgen in Europa? Dat is zeker ook een, een deel van hun bedoelingen, om in Europa te kunnen groeien. Maar daarnaast willen ze Robeco in staat stellen om in Azië en Japan zelf ah, te okay. groeien. Ah, oké. Heeft dat dan consequenties voor de werkwijze van Robeco? Gaat er binnen het bedrijf veel veranderen? Wordt er misschien ook ja, een, een efficiency -slag gemaakt? Nee, gemaakt? Dat hebben we zelf al gedaan in de voorafgaande jaren. Het bedrijf draait uitstekend. We zijn vorig jaar met 18 miljard euro gegroeid. We hebben een goede netto winst gemaakt van bijna 200 miljoen euro. En ik zie geen ingrijpende veranderingen op ons afkomen met uitzondering van onze bank bankerenactiviteiten... in Nederland die de Arabobank zullen overdoen. Oké, okay. dus dat is, er vindt een soort splitsing plaats bij Robeco? Een klein stukje van het bedrijf wordt naar Rabobank geïnteresseerd. Ja, dat kan. Ja, maar goed, ik, ik kan mij voorstellen, meneer Munsters, dat euh, OREX het niet zomaar overneemt. Dat het voor hen ook interessant is om euh, ja vergaand samen te werken. En dat het gevolgen heeft voor het personeel bij Robeco. Maar u zegt dat dat zal niet het geval zijn. Nee, Orix heeft is weinig tot geen ervaring op het gebied van vermogensbeheer. En ze zullen Robeco als een aparte business unit positioneren. die wereldwijd verantwoordelijkheid voor verdere groei op dit terrein zal krijgen. Okay. Daarnaast hebben ze een lange termijn horizon, dus ik verwacht daar eigenlijk alleen maar goede dingen van. Nou, kijk eens aan. En de naam blijft hetzelfde, Robeco. Ja, de naam, de merknaam, de mensen, het blijft allemaal hetzelfde. Dat, dat gaat voort op de ingeslagen weg. We gaan nieuwe, nieuwe jaren toevoegen aan 33 aan jaar succes bij Robeco. Meneer Munsters, vanuit Tokio. Fijn dat u ons even te woord wilde staan zo snel. Heel graag gedaan. Fijne dag. De crisis is nog niet voorbij. Er zijn opnieuw minder auto's verkocht in Europa. Heel veel minder zelfs. Hoort u zo meer over. Is de verkeersinformatie. Voldoende auto's nog. Hebben we de hart bij de ANBB. Ja, voldoende auto's. Het is toch een stuk minder druk dan als het geen vakantie is. Het is vakantie in het noorden en midden van het land. En dat kan je merken. 90 kilometer nu. Dat is bijna 100 kilometer minder dan normaal gesproken. Daar merk je niks van op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Er staat wel 12 kilometer file tussen Weert Noord en Knopend Leenderheide. En ook op de A27, Gorkum, richting Breda. 12 kilometer en wel tussen Knopend Gorkum en Hank. En daar zijn twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Steeds meer voetbalclubs beklagen zich over de scheidsrechters, de arbitrage. PSV uit de zorgen sinds gisteravond op hun eigen website. AZ-trainer Gert-Jan Verbeek deed dat afgelopen vrijdag al. Hij zei toen dat hij geen vertrouwen meer heeft in de voetbalbond, de KNVB... en eh, geen bezwaar meer zal maken tegen Schorsingen. Ja, dat heeft geen enkele zin. Dan kom je weer die vervelende aanklagen tegen, dus ja, daar heb ik nou genoeg over geroepen.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 Ja, een zeer geïrriteerde verbeek. Ik kon dat horen. Uh, PSV, ja, is dat toch ook wel? Uh, schrijft op de website voetbal is emotie en een mannelijke sport. En voor beide moet ruimte zijn, zoals ook internationaal het geval is, staat op de site. Over de exacte inhoud wil PSV verder geen mededelingen doen. Wel wil de, redactie, de directie ook aan andere clubs het signaal geven... dat PSV dezelfde zorgen deelt over de scheidsrechters in Nederland. We gaan erover praten met Tweede Kamerlid voor het CDA, Peter Oskam. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Oskam, u hoort er al even de kritiek van Geert-Jan van Beek natuurlijk. U leest het van PSV. Wat, wat vindt u van de kritiek van de betaald voetballers en de trainers? Ja, ik vind het een beetje onzin. Ik vind dat uh, spelers, trainers en clubs uh, de hand in eigen boezem moeten steken. Natuurlijk is voetbal een contactsport waarbij emotie uh, hoort. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat, uh, dat, terwijl een scheidsrechter 36 beslissingen gemiddeld per wedstrijd neemt... dat hij dan uh, tien keer voor ot gescholden wordt. En ik vind het terecht dat de KNVB heeft gezegd, uh, daar maken we een korte metten mee. En in, in Italië is dat al jaren. Als je daar aan de scheidsrechter komt of je protesteert tegen de scheidsrechten, dan krijg je geen gele kaart. Ja, dat is juist het betoog van uh, een speler als Van Bommel. Die zegt, uh, de overtredingen die ik maak in Nederland, daar zouden ze in Italië voor op de banken gaan staan. En daar zou ik zeker geen kaart voor krijgen. Ja, nou dat klopt. Van Bommel is natuurlijk een hele sympathieke speler, maar hij maakt Nou, oh, daar zijn ook. de meningen over verdeeld, volgens mij, hoor, of het een sympathieke nou, speler is. over het algemeen ligt hij heel goed bij scheidsrechters okay. omdat hij gewoon uh, leuk in het contact is, uh, daar respect in toont, alleen hij uh, gaat er stevig in. En hij komt vaak te laat, en dat betekent dat er uh, gevaar is voor de tegenstander. Ook de overtreding die hij afgelopen weekend maakte, ja, dan zie je dat hij eigenlijk uh, aan de laterkant uh, van achteren inkomt, weliswaar de bal speelt aan de zijkant, maar toch de speler van achteren geraakt. En, en het gevaar bij dat van achter aanvallen is dat spelers dat niet zien aankomen. En daardoor uh, uh, ja, kruisbandblessures kunnen opnemen, ja. dat soort zaken. Ja, dus daar moet hij verder ook niet over zeuren, dat hij dan zo'n kaart krijgt, vindt u? Ja, dat vind ik ook niet. Dat ja. vind ik, ja. Meneer Oskam, daar valt natuurlijk wel altijd over te discussiëren. Hè? Tom van Hek zei het net ook, dat moeten we ook vooral blijven doen. En dat zullen we ook blijven doen. Maar wat vindt u van het signaal dat PSV en deze twee trainers, uh, Van Basten en Van Beek, afgeven? Ja, ik, ik, ik, uh, zij kijken naar hun eigen belangen. Maar als ik dan bijvoorbeeld zie Marco van Bosten bij... Uh uh, ADO Heerenfeijnen denkt, ja, het is afgesproken een aantal weken geleden. Je We ziet bijna geen spelers gil krijgen voor aanmerkingen op de leiding. Omdat ze het goed oppakken. Alleen die van den Berg, ja, die, uh, die maakt een wegwerpgebaar naar de scheidsrechter. En als dat nou het enige was, dan had die scheidsrechter dat misschien nog wel door de vingers gezien. Want de eerste emotie, dat, uh, dat snappen scheidsrechter, is ook wel dat het erbij hoort. Maar als je dan nog een keer op de scheidsrechter afloopt en woedend bent, ja, dan snap ik dat die scheidsrechter geel geeft. Dus dat geeft hij aan zichzelf te wijd. En die tweede overtreding, ja, dan komt hij uh, uh, te laat... En dat zeggen trainers natuurlijk vaak, dat spelers te laat komen. Ja. Alleen proberen ze dat te compenseren met extra inzet. Het gevaar voor de tegenstander en dan is het recht schuldig. schuld krijgt. Nou moeten we het ook even wat breder trekken misschien meneer Oskan. We hebben eerder gesproken met de voorzitter van de een, uh, Nederlandse landelijke vereniging van scheidsrechters. Die zegt dit valt niet te rijmen met um, het incident dat heeft plaatsgevonden bij Buitenboys. Waarna we hè, de handeling van daar van een grensrechter door spelers van Nieuw Sloten. Die grensrechter overleed um, en iedereen was geschokt. En daarna hebben we afgesproken met z'n allen het moet juist strenger. Mensen moeten niet praten tegen de scheidsrechter, en er moet ook minder emotie zijn. Kunt u het rijmen dat zo snel daarna al eigenlijk dit soort uitspraken worden gedaan? Door uh, de directie van PSV, door trainers, door spelers? Ja, eigenlijk niet. Maar ik denk dat die clubs vinden dat de KVB uh, de lijn zelf heeft uitgezet. En dat zij er onvoldoende bij betrokken zijn geweest. Uh, en, en dat vreekt zich nu een beetje, denk ik. Uh, maar ik snap het niet. Want ik denk dat je juist als betaald voetbal het voorbeeld moet geven voor het amateurvoetbal... En wat is er nou leuk aan een scheidsrechter uitschelden? Het kost alleen maar tijd. Ik zie de wedstrijden, want ik zie die weekend een wedstrijd in betaald voetbal, zie ik daar waar niet uh, gescholden wordt of waar geen discussies op plaatsvinden, dat die wedstrijden veel sneller zijn. En dat is veel leuker voor het publiek. Dus ik snap het niet. Hm. Ja, want de voorzitter van de scheidsrechtersorganisatie zei het ook, dit komt ook aan bij de eetjes. De pupillen onthouden dit ook en zien dit ook. Ja, nou ja je ziet natuurlijk vaak kopieergedrag bij het amateurvoetbal. En daar is het vaak erger, omdat daar, uh, ja, daar loopt niet de top van Nederland te fluiten. En uh, het zijn vaak ook clubmensen die daar uh, als scheidsrechter fungeren. En dan zie je dat het daar vaker uit de hand loopt dan in betaald voetbal. In betaald voetbal loopt het eigenlijk nooit uit de hand. Uh, maar uh, ja, het komt wel op tv. En als je dan ziet dat ze protesteren of wegwerpgebaren maken... of uh, woedend reageren... Ja, dan, uh, dan kunnen spelers spelers dat hier in het amateurvoetbal. Peter Ooskam, hartelijk dank voor uw reactie. Peter Oskam, u tweede kamerlid voor het CDA? Het is negen minuten voor half negen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Koning Willem III schonk in 1859 zijn buitenverblijf aan toen nog de rand van Arnhem aan de staat. Met de opdracht dat het een tehuis zou zijn voor invalide militairen. En vandaag bestaat Bronbreek 150 jaar. En dus een speciale dag voor de 50 veteranen die er tegenwoordig nog wonen. De oud militairen wonen eigenlijk ook in een militair museum vol kanonnen, uniformen, verhalen en tradities. Wat hebt u nou geblazen? Ik heb de rivijen geblazen. Oh, natuurlijk. En de reveille dat wil zeggen dat we gaan opstaan. Is dit elke ochtend? Dat denk ik niet. Ik geloof niet dat toch? elke ochtend dit doen. Dat, dat zou toch niet zo fijn zijn? Maar het was wel traditie om binnen de krijgsmacht dit elke ochtend te doen. Nou, dan bent u wel wakker, hè? Ja, hoor. Ik ben wakker. Ja. Maar dat zijn we al gewend vanaf mijn veertiende jaar. Dus uh, dat is gewoon een gewoonte. Ja, maar het is toch niet elke ochtend dit? Nee, nee. Het zou wel is natuurlijk vanwege het speciale ja? 150-jarige verjaardag. En ik kom er één keer in 150 jaar voor, hè? Het is wel bijzonder om juist dan in Bronbeek te wonen, natuurlijk. Ja, dat had ik toch niet bekeken van tevoren. Nee, prettige dag ook verder. Hey, wakker Willem. Overal. Opstaan, overal, hè? Hoe heet dat zo? Ja, overal. Ja. Zeg, weet u wat we doen? We lopen eens even naar buiten, naar de monumenten. Wacht. Dat is dit gedeelte dus, de, de entree. Het moet altijd uh, hartstikke schoon zijn. Ingang van de commandantswoning. Henk Frank is 78 Liep vorig jaar nog voor de vijfde keer de Vierdaagse in Nijmegen. U wandelt nog steeds veel. En belangrijk ook dat u hier ook nog een monument onderhoudt. Dit monument onderhouden wij. Dat is een knillenmonument. Ik dat zie er knillen... bloemen bij liggen. Ja, dat is een bloemen bij. Die hebben ze van de weeg gezet. Als er een of andere belangrijke begrafenis is... en die hebben dan een hoop bloemstukken... en die gooien ze dan niet weg, die brengen ze hier bij de monumenten. Dus u verzorgt de bloemstukken? Ja, ook, ja. En... U zorgt dat het netjes blijft? Ja, dat het netjes blijft, ja. Dat alles opgeruimd, op tijd opgeruimd is. Als Bronbeke niet zou zijn geweest, dan zou uw oude dag er heel anders hebben uitgezien. Dat denk ik ook wel, ja. Saaier? Saaier, misschien wel tussen een toch tegen vreemden in, waar je je niet kwijt kan. En die het niet snappen, wat dat is. Hè? En die zit natuurlijk ook. Ik heb wel eens, uh, mijn schoonvader vroeger zat ook in het bejaardenhuis. En die, die stond uh, op zijn afdeling waarmee heel veel vrouwen waren. En maar twee of drie mannen. Hij zegt, een je ga je daar nooit bij? Hij zegt, want dit is, dit is niks anders dan... Als gekwebbel. Ja, hij zegt, doe mij te... ja. niet. U bent 78, dat zou u zo niet geven. Zeker niet als ik u zo in uniform naast mij heb. Volgens mij blijft u er fief bij. Moet ook, dat is ook de bedoeling. Ik moet honderd jaar, moesten in de worden. Volgende... Dat lukt op Brombeek. Dat lukt op Brombeek wel, ja. Prachtig, mooi, die verhalen daar uh, in Bronbeek in Arnhem. Het gaat nog steeds niet goed met de automarkt in Europa. We hebben met z'n allen weer een stuk minder auto's gekocht. Volgens de laatste cijfers van de Europese brancheorganisatie... van de autofabrikanten, ACEA, is de verkoop in Europa fors gedaald. In januari werden er weer minder wagen's verkocht dan een jaar eerder. Forse daling, we gaan erover praten met auto-industrie-analyst Wim Oudewenink. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat valt u het meest op aan de cijfers? Nou, dat het uh, blijvend uh, donkerrood is, met uh, heel af en toe een klein lichtpuntje, maar uh, met een, een uh, verkoopdaling van 8,7 uh, naar uh, 880 885.000 auto's. Dan is de autoverkoop op het laagste punt sinds 1990 aangekomen in januari. En dat is toch uh, dramatisch. Uh, aan de andere kant zie je dat in Amerika, waar het ook een tijd ging, de verkoop in januari 14 gestegen is. Dus er is uh, iets uh, heel erg structureels fout in de in de Europese auto-industrie. En is het uh, Europees breed uh, foutenboel, meneer Oudewinning? Het is eigenlijk Europees breed foutenboel, met uitzondering van Engeland. Als je de grote markten bekijkt, daar uh, zijn uh, 11% meer auto's verkocht. Maar in Italië min 17, Frankrijk min 15, Spanje min 9. Maar zelfs Duitsland, waar het toch altijd uh, vrij goed ging, mm -hmm. daar is het uh, bijna 9% minder auto's verkocht. Zo. En zelfs daar voelt de merk was Volkswagen, wat altijd de grote kampioen was, uh, de pijn inmiddels. Mm. U zegt er is iets fundamenteel fout in de auto-industrie. Maar ja, het, het geld is gewoon op meneer Oude winning Valt de fabrikanten dat te verwijten... dat ze er bijvoorbeeld niet voldoende op inspelen? Um, ik denk dat, uh, dat de, de overproductie in Europa... natuurlijk al jaren een probleem is. En, en uh, de, de financiële crisis van de laatste jaren... die nog steeds niet voorbij is. Uh, uh, de recessie in verschillende landen, nu ook in Duitsland. Dus dat is wel een van de grote problemen. Uh, men hoopt dit jaar dat toch het echte dieptepunt wel bereikt wordt. Dat dacht men één, twee jaar geleden ook. En dat volgend jaar een licht herstel komt. Want uiteindelijk moeten al die auto's toch een keer vervangen worden. Maar het is een, een markt die uh, waarschijnlijk uh, uh, heel stabiel zal blijven. Er zit niet veel groeipotentieel maar, maar in de bevolking groeit niet echt. En de, en de inkomens die gaan ook niet vooruit. Dus maar toch, uiteindelijk... ik begrijp nog niet waar dan de, het stru de structurele weefvoud zit... in de Europese markt. Je hebt het over overproductie. Betekent dat dat er ja dat mensen nog niet aan een nieuwe auto toe zijn? Of waar zit de fout dan? Nou, ze zijn op dit moment nog niet... Uh, zijn ze uh, wel aan een nieuwe auto toe, maar ze kunnen het niet betalen. Maar ja. op een gegeven moment... Uh, die auto-industrie die... Die investeert, heeft maar geïnvesteerd in nieuwe fabrieken, in, in nieuwe producten, maar de vraag van het publiek die, die, die, die, die sluit daar ja. niet op aan en uh, dat uh, begint zich te vreken. Dat hebben we gezien in Frankrijk, want nu toch ook een paar fabrieken dicht moeten van PSA en van Renault. Uh, Opel wat een, een probleem heeft, hoewel ze als een van de een van de weinigen in januari wat meer verkocht hebben. Maar uh, er zullen fabrieken dicht moeten gaan... en misschien dat er zelfs wel uh, merken gaan verdwijnen... of zich terug gaan trekken. Met name bijvoorbeeld een merk als Mitsubishi... dat, dat voor de zoveelste keer op een, op een rij min 37 procent... Ja, dat kan niet door blijven gaan natuurlijk, want dan blijft er niets meer over. Heeft dat gevolg voor de Nederlandse automarkt, voor de importeurs, en de dealers?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 dit jaar nog aantrekt of, of ziet u echt geen lichtpuntje daar? Moeten, we, ze, moeten ze dit uitzitten? Moeten we dit uitzitten? Uh, in, in Nederland, uh, wat, uh, min 30 procent, dat is een van de grootste verliezers. Dat is bijna zo slecht als Griekenland. Uh, maar uh, daar zal in de loop van het jaar toch wel een, een, een, een licht herstel komen. Want we hebben het natuurlijk hier met een plaatselijk probleem te maken... met, uh, met de BPM, met de belastingen, met de CO2 uh, en, en dat soort zaken. Mm. Maar uh, voor Europa verwacht men dat het... Uh, heel moeizaam zal herstellen en waarschijnlijk het hele jaar wel in de min zal blijven. En dat volgend jaar dus een licht herstel mogelijk is. Kijk eens aan, 2014. Wim Oudewenink, dank u wel hoor. Uw omzet en marge staan onder druk. Uw verkoopafdeling zet alle zeilen bij. Dan kunt u dus wel wat extra hulp gebruiken.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 Zonnepanelen. Voordelig en makkelijk. Schrijf u voor 3 maart in op zonzoekdak.nl. Radio 1. Het NOS-journaal. NVWA waarschuwt voor brandgevaarlijke zonnepanelen. En Rabobank verkoopt Robeco voor 1,9 miljard. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Doral Megens. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor zonnepanelen van de Nederlandse fabrikant Scheutensolar. Die kunnen brand veroorzaken als de zon krachtig schijnt. Het gaat om panelen van het model Multisol. Er zijn er in Europa 650.000 van verkocht tussen 2009 en vorig jaar februari. Er zijn zeker 15 dakbranden door ontstaan in Italië en Frankrijk, zegt de NVWA. Ze zijn ontstaan omdat er een gebrekkige elektrische aansluiting in het zonnepaneel zit, met, met name in het kastje achterop. En als daar problemen ontstaan, dan kan de behuizing kan beschadigen... of kan smelten of meulen. Ja, dus dat is de een beetje. Dan kan je vonken die over kunnen slaan op je dak. In Nederland liggen ongeveer 15.000 van die zonnepanelen op het dak. Die kunnen blijven zitten. Ze moeten alleen uitgezet worden. En wij hopen dat er nog een oplossing komt, dat er een reparatie in zicht komt. Maar op dit moment hebben we die nog niet. Het wordt lastig de schade te verhalen op de fabrikant. Scheuter Solar ging vorig jaar failliet. en maakte daarna onder dezelfde naam met Chinese hulp een doorstart. Robeco wordt verkocht. Japanse financiële concern Oryx neemt Robeco Groep over van de Rabobank. Oryx betaalt 1,9 miljard euro voor de vermogensbeheerder.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 De Belgische politie zoekt naar acht gewapende mannen die gisteravond een diamanttransport overvielen op luchthaven Saventem bij Brussel. Waar de transportbedrijf Brinks wilde de edelstenen aan boord brengen van een passagiersvliegtuig. De overvallers reden met twee auto's de startbaan op en gingen er even later met de diamanten vandoor. En door die overval is de discussie over de beveiliging op Saventem opgeleid, zegt correspondent Joris van Poppel. De luchthaven zelf zegt dat ze voldoen aan alle veiligheidsnormen.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 Dat vertelt hij in zijn filmrubriek in de Volkskrant. Verhoeven is lid van de beroepsorganisatie van filmmakers in Hollywood. En zij bepalen wie de Oscars krijgen. Het is erg ongebruikelijk dat ze vooraf vertellen op welke films ze hebben gestemd. Vorig jaar zei Verhoeven ook al vooraf op welke film hij had gestemd. Dat was toen The Artist. Of Amour dit jaar ook Oscar-winnaar wordt, weten we maandagochtend. Want de Oscars worden in de nacht van zondag op maandag uitgereikt. Dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weerplaza.nl Het is bewolkt en in het zuiden en zuidwesten van het land... komt op dit moment mist of plaatselijk dichte mist voor. Verder trekt geleidelijk een gebied met regen... maar in het oosten ook natte sneeuw over het land. Vanmiddag wordt het vanuit het noordoosten geleidelijk weer droger. Misschien dat dan ook nog even de zon schijnt. Het wordt zo'n 4 graden in Groningen tot 7 graden in Zeeland. Na de neerslag draait de wind naar het noordoosten en wordt matig tot vrij krachtig kracht 3 tot 5. Daarmee wordt koudere lucht aangevoerd. Aankomende nacht daalt het kwik al naar min 1 tot min 4 graden. De rest van de week zijn er zonnige perioden en is het overwegend droog. Wel waait er een schrale wind uit het oosten tot noordoosten en die maakt het voor het gevoel ook nog een stuk kouder. Overdag is het 1 tot 3 graden boven nul en in de nachten vriest het licht of matig. Awb verkeersinformatie 18 files, 85 kilometer in totaal. Niet zo heel veel als uh, normaal gesproken. Wel uh, opmerkelijke files. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam... staat 6 kilometer tussen Barneveld en Afrik-Bunschoten door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De weg is ook vrij op de A27 Utrecht richting Breda. Op de file dan 13 kilometer tussen Noorderloos en Hank. En daardoor is het ook druk op de A59 Zonzeel richting Oost Tussen Terheide en Knoop het hooipolder staat 8 kilometer... 40 jaar. En dat vieren we 45 weken met superscherpe jubileumaanbiedingen. Deze week een 40 inch Samsung Smart TV van 549 voor 388 euro. Kom ook langs, want met 150 winkels zitten we altijd in de buurt. Ja, expert begrijpt het. Cheap tickets boek je razendsnel op cheaptickets.nl Succes dwing je af.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 Goedemorgen. het is zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De sancties van de EU tegen Syrië blijven de komende drie maanden van kracht. Maar om steun aan de burgerbevolking mogelijk te maken... worden een aantal maatregelen wel versoepeld. Daar gaan we over praten met Syrië-kenner Leo Quarter. Leo Quarter, goedemorgen. Dag, goedemorgen. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken noemde hulp aan de nieuwe autoriteiten... bij het opzetten van een gemeentelijk apparaat... als een voorbeeld van versoepeling van de sancties... Is de burgerbevolking daarmee geholpen, denkt u? Nou... Natuurlijk wel, tot op zekere zeker hoogte. Maar waar het op dit moment om gaat in Syrië is dat het regime, uh, ja, zeg maar de, de mensen in het noorden van Syrië, rond Aleppo en het noorden, die gebieden zeg maar, nu onder beheersing van de rebellen, niet meer zo, ver kunnen, niet meer zo goed kunnen, kunnen raken door middel van bommen. En, en, uh, dus eigenlijk wat echt nodig is, is dat de bevolking van Syrië en met name die rebellengroepen zich goed kunnen verdedigen tegen het bewind. En ja, de bewind heeft nog steeds, uh, moet je het zeggen. Uh, de beschikking over, over vliegtuigen, dus ze kunnen voortdurend uh, bommen laten, laten vallen... raketten afschieten op, op bepaalde woonwijken. En dat is waar de werkelijke pijn zit, waar de werkelijke leed is. Ja. En eigenlijk zouden die, die, die rebellen eigenlijk wapens moeten hebben... die, ja, die vliegtuigen uit, uit de lucht kunnen, kunnen schieten. Dat zou echt werkelijk helpen. Moeten we niet nog wat stelliger zijn, meneer Kwarten, en zeggen dat uh, Syrië op dit moment, zeker de, de burgerbevolking... Op dit moment helemaal niets heeft aan het uh, versoepelen van sancties als Timmermans bedoelt het gemeentelijk apparaat uh, helpen opzetten. Want ze zijn er is nog hoge nood, er is, er is oorlog op dit moment. Ja, tuurlijk, dat is echt moet je het zeggen, dat is eigenlijk voor als er we werkt een groot deel van Syrië vrij is en vrij van, van he, dat er niet meer wordt gevochten. Dat is leuk voor de toekomst, maar op dit moment is dat niet echt aan, aan de orde. Wat natuurlijk wel van belang is, is dat je in het noorden van Syrië waar je nu een behoorlijk gebied hebt dat in handen is van de rebellen, mm. dat je daar een soort van infrastructuur hebt waardoor er uh, voedselhulp en andere hulp vanuit uh, buurlanden beter bij dat deel van de bevolking van Syrië kan komen. Maar het is, het is maar een klein deel, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat er snel een oplossing komt in Syrië zelf. Ik bedoel, het conflict eist toch elke dag iets van tussen de 150 en 200 doden. Ja. 105.000 doden elke maand in Syrië. Daar moet je eerst aan werken voordat je aan de rest kunt werken. Timmerman zegt ook de militaire interventie zou het conflict in Syrië vergroten. Bent u het met hem eens op, in dat opzicht? Ja, dat... Kijk, die, die interventie is er al tot op zijn hoogte niet di di direct. Maar het is duidelijk dat de rebellen krijgen wapens vanuit de golfstaten. Dat gebeurt op, uh, eigenlijk met, met steun van zowel Europa als de uh, Verenigde Staten. Aan de andere kant krijgt het bewind van Assad steun van zowel de Russen als uh, Iran. Dus er zijn al lang pa uh, partijen die, die zeg maar, het conflict voeden... door middel van wapens en, en door middel van politieke steun. Mm -hmm. Dus het, het conflict raast door. En als je niet echt iets, een, iets, iets moet je het zeggen, werkelijk wapens... Het leven aan de andere rebellen die werkelijk die militaire balans kunnen doen omslaan... dan verandert er helemaal niets. Dan blijft Syrië een soort van voortdurend doordraaiende vleesmolen... die elke dag maar weer doden opeist. Dus wat dat betreft, die interventie is er al. Niet direct, maar indirect. Ja. Terwijl de EU maar blijft aandringen op een diplomatieke oplossing. Hoe realistisch is dat dan nog? Het is een fijn geblad. Kijk, die, die, er zijn, op dit moment zijn er wel allerlei politieke initiat initiatieven. Zowel van uh, Lachda Brahimi, van de, uh, de gezant van de, van de VN. Als van uh, ja, de Syrian National Coalition. Dat is de, zeg maar, de overkoepelende or organisatie van de Syrische op oppositie. Die willen ook praten met Assad. En iedereen speelt het spel mee. Iedereen speelt theater. Zeggen van ja, we willen wel praten. Maar er worden nog wat meer voorwaarden aan gesteld. En zo sukkelt dat zogenaamde politieke proces door. Terwijl eigenlijk niemand... en met name niet het bewind in Damascus... daar iets aan wil, wil uh, veranderen. Die denken nog steeds, en dat zegt Assad ook voortdurend die geloven dat een militaire oplossing gewoon kan. Gewoon slaagt, dat ze gewoon deze oorlog nog kunnen, kunnen winnen. Mm. Nou, zolang dit nog, nog zo is, gebeurt er helemaal niets. Verandert er ook niets. Nou hebben wij verschillende reportages van onder andere Lex Runderkamp... Uh, kunnen horen en zien vanuit onder andere Aleppo... waar duidelijk werd dat uh, er steeds meer jihadistische groepen deelnemen aan de strijd. En dat er ook angst is dat ja, uiteindelijk uh, bijvoorbeeld uh, wapens... in de verkeerde handen zullen vallen die later misbruikt zullen worden. Uh, begrijpt u die angst? Ja, tuurlijk, zeker. De hele scala van de, van de rebellenbeweging in Syrië... dat is, is van alles. Het zijn seculiere krachten, het zijn jihadistische krachten. Uh, je hebt ook nog de Koerden in het, in het Noordoosten... die weer een andere uh, functie hebben. Dus uh, dat, dat, die, die angst die is er en dat, uh, dat, die, die angst die, die deel ik ook wel. Aan de andere kant, uh, ja, dit is Syrië zoals het nu is. En, en willen we dat Assad uh, verdwijnt door, uh, door de hand van zijn eigen mensen... dan zullen we... Als, als ze dat willen. Iedereen moet moeten steunen in Syrië. Dus ook die, die, die, die jihadistische groepen. Nou is dat niet, niet mooi. Want ja, ze, ze gaan zich erbuiten ook aan mensenrechten schendingen. Mm -hmm. uh, je ziet ook allerlei geweld tegen christenen. Tegen minderheden. Bijvoorbeeld in Aleppo. Maar op het moment dat je, dat je wapens geeft. En dat ben ik met Lex eens. Uh, natuurlijk komen die wapens dan ook bij de jihadistische groepen. Maar anderzijds, die wapens die komen er toch wel, want die hebben allerlei sponsoren in het buitenland zitten. Dus eigenlijk maakt het niet veel uit of we nou wel wapens geven of niet, niet, niet wapens geven. Het enige wat het Westen kan doen, is dat ze gericht wapens geven aan enkele rebellengroepen. waarvan wij hopen dat ze in het zeg maar, post-Assad scenario, wanneer Assad weg is, een, een rol kunnen spelen in de toekomst van Syrië. En dan hebben we alvast onze bondgenoten in de toekomst. Goed. syrië kennen. Leo Kwarten, dank. Graag gedaan. Er staat een bijzonder aanbod op Marktplaats. Mammoet te koop. De advertentie is bijna 7000 keer bekeken. En er wordt ook al flink geboden op het mammoetskelet van Bart Schenning. Hij heeft die botten zelf verzameld. En de mammoet in zijn garage opgebouwd. Colette van Une, onze verslaggever, uh, ging uh, voordat ze een bot uitbracht. Eerst maar eens even kijken. Kijk, ziet, het is een prachtig mooi groot individu, 3,20 meter hoog, 5,5 meter lang, met slagtanden erin van 3 meter. En het totale gevaten zoals hij hier staat, die weegt uh, 1500 kilo. Al het materiaal is allemaal origineel. Hij is her en der natuurlijk een heel klein beetje gerestaureerd. Dat moet gezegd half bekend worden, maar dat ligt er natuurlijk dik bovenop, want heel vaak is het materiaal iets beschadigd. 3,20 meter twintig. Drie meter, 20. Drie meter 20 hoog, ja. En dat is eigenlijk ik... niet eens zo heel erg groot. Nee, he? maar dat, dat is een fantasieverhaal. Men dacht altijd dat die mammoet vele malen groter was... dan de recente olifant. Maar dat is helemaal niet waar. Uh, toevalligerwijs wat hieronder ligt... Dat wordt dadelijk een hele grote stier. Die is, echt, uh, die, is, die is ronduit lomp. Maar dit is al een volwassen exemplaar, een groot beest... De... Maar dit is een vrouwtje dan? Dit is ook een stier, maar je hebt natuurlijk net als bij mensen... je hebt grote en kleine mannen en je hebt grote en kleine vrouwen enzovoort. enzovoort. En dat is ook de moeilijkheidsfactor... om zo'n skelet helemaal anatomisch waterdicht te kunnen krijgen. Want de botten moeten onderling natuurlijk allemaal wel helemaal op elkaar afgestemd zijn. Ja. Want hieronder op de grond liggen inderdaad nog allerlei botten... allerlei ribben en, en andere onderdelen. Ja, een kaak misschien... is dit, een volgens kaak, mij. Ja, dat ik... dus een maar dat het. is de, omdat u hier alweer bijna een nieuwe uh, mammoet bij elkaar ja, heeft... Alweer... moet die ouwe eruit. Juist, dit is puur uh, uh, ruimtegebrek. En het zou natuurlijk helemaal geweldig zijn voor een verzamelaar... om zijn tweede stuk weer helemaal te kunnen monteren. En daarvoor hebben we dus wel de ruimte nodig. Want ik zal heel even naar achter lopen, als je het goed vindt. Want ik heb hier een dijbeen liggen van... Uh, ons volgende project, dus de tweede mammoet. En die houden we hier even naast deze. En dan ziet u weer dat die maten onderling allemaal extreem verschillen. Oh ja. En dat betekent, deze is wat hoger. Dus het, het, het been wat eronder moet komen, dat, dat de scheenbeen moet ook weer wat groter zijn. En ook dat moet allemaal weer perfect op elkaar afgestemd zijn. Maar gaat hij wel passen hier in deze Dat garage. is dan eens weer het volgende dilemma. Ik denk dat ik hem in een iets andere positie moet, uh, moet gaan monteren... om hem hier uh, neer te kunnen zetten... Ik denk dat we hem heel iets meer moeten laten, ja, iets meer door de knieën moeten laten buigen. Of in ieder geval uh, <laughs> dat hij een iets andere houding krijgt. Want uh, u ziet wel, als we hem helemaal in zijn volle glorie opbouwen, dan komt hij uh, meer naar klem te zitten onder de dakpannen. En ze, het is natuurlijk niet één dier. Ik neem aan dat het uh, uh, allemaal verschillende... Ja. Het botten. Ja, ja. We betrekken en we krijgen en we ruilen heel veel botmateriaal met de vissers. En die vissers die hebben aan elke kant van hun schip hebben ze een kor. En met die kor trekken ze over de bodem heen van de Noordzee. En met enige, ja, enige uitzondering komt af en toe botmateriaal mee omhoog als bijvangsten. En dat proberen we dus inderdaad weer deze kant op te krijgen. En dat betekent dus dat al die botten van verschillende mammoeten zijn. Dus er zijn 270 botten. Dus er zijn in principe ook 270 verschillende individuen geweest. Maar het zijn wel echt allemaal mammoeten dus, geweest. En niet stiekem dat er nee, ook een olifantenripje bij nee, zit niet, of zo. Nee, absoluut. Want het komt allemaal in principe van een Noordzeebodem. en van een barregat hier uit deze regio. En het zit allemaal op een, op een diepte en op een rindlaag... van de laatste ijstijdperiode. Ter vergelijking heeft u een mens een skelet van een mens onder gezet? Ja, dat is een echt raamte van een mens en dat geeft uw leven aan. Oh, dat is echt? Dat is echt. Oh. En dat geeft aan inderdaad uh, ja, hoe de goos van mammoet is. Hè, want je kunt dat zo onder de kaak doorlopen zoals u ziet. Nou, ik moet zeggen, ik vind hem wel mooi. Ik moet natuurlijk nog even met mijn man overleggen. Ja, vind uh, lijkt me heel verstandig. Gooi het hier even in de roep. Anders wil ik hem wel. Wat moet hij kosten? Uh, als deze voor twee ton een mooi nieuw onderkomen zou kunnen krijgen bij u, dan uh, gaan we akkoord. Daar denk ik dan toch nog heel even over na. <laughs> ja, geen impulsaankoop wordt dat voor Colette van en De Nederlandse musea zijn trouwens acht van dit soort mammoeten te zien. Voor, zo bekend, voor zover bekend is dit de enige in particulier bezit. En hij kan van u worden. Moet u wel meer gaan bieden dan 222.222 .222 euro. Dat is tot nu toe het hoogste bod. Te vinden op marktplaats dus. Mammoet te koop daar. Honderden miljoenen mensen gebruiken hotmail. En dat stopt. komende tijd krijgt iedereen Outlook die dat gebruikt dan. Hè? Roland Stekendenburg legt straks uit waarom en hoe dat allemaal in zijn werk gaat... Eerst naar de verkeersinformatie. Erwin de Hart. Ja, met uh, 90, of nee, sorry, 80 kilometer alles bij elkaar. En de drukste files staan min of meer op dezelfde plek. Eerst op de A27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Nieuwe Dijk. 8 kilometer door een ongeluk. Daar is de weg weer vrij, maar het staat nog uh, best vast. En het staat nog meer vast op de A59 Zonzeel richting Os. Tussen knopend Zonzeel en Knoopend Hooipolder sta je in 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Lang leven onze koningin! Het gros van de Oranje Verenigingen organiseert dit jaar gewoon Koninginnedag op 30 april. Wel wordt de programmering wat aangepast, zodat iedereen die dat wil... de plechtigheden in Amsterdam kan volgen. Thuis, op de bank of op grote schermen in stad of dorp. Gisteren, u hoorde dat, waren de Oranje Verenigingen bij elkaar... om met elkaar over de situatie te praten. De bijeenkomst is voorbij... En als een van de eersten komt Joop van der Ende naar buiten. Hij is lid van het Nationaal Comité Inhuldiging. Dat belast is met het voorbereiden van de festiviteiten. En hij was hier om met de leden van de Oranje Verenigingen... van gedachten te wisselen over de aanstaande feestelijkheden. Ja, dat was een hele positieve, leuke bijeenkomst. Heeft u de mensen nog iets geadviseerd? Van, uh, ga toch vooral door met het organiseren van feestjes op 30 april? Nou, ik heb gezegd in de eerste plaats dat wij helaas... Niet het programma bekend kunnen maken, want we zijn pas tien dagen bezig als comité. Eh, we hebben wel gezegd dat de wens van eh, het comité. Dat we zoveel mogelijk de laatste koningin dag want dat is het, op 30 april, eh, dat we die intact willen houden... en dat de feestelijkheden om zeg maar, de twee belangrijke televisiemomenten heen georganiseerd moeten worden. Dus daarmee geeft u in feite hetzelfde advies als uh, burgemeester van de Laan van Amsterdam. Van, jongens, blijf alsjeblieft thuis, want Amsterdam barst uit zijn voegen. Nee, nee, nee, dat is de verantwoordelijkheid van burgemeester van de Laan. Maar voor ons is het belangrijk dat het, het hele land feest viert. Dus dat heeft even niets met Amsterdam te maken. Het gebeurt veel in Amsterdam... Maar er moet eigenlijk nog meer in het hele land gebeuren. Voorzitter van de Bond van Oranje Verenigingen, Michiel Zonneville... vat nog even samen waar het zo al over gegaan is vanavond. En hij had ook nog een paar nieuwtjes. De Heer Van den Ende en mevrouw Zaaier... hebben ons een verdere toelichting gegeven op het programma van 30 april. We hebben begrepen dat er later nog een afscheid van de koningin komt. Niet op 30 april. Nou, Dat uh, moeten we dan verder afwachten. Hier in de zaal, en dat was uh, interessant, naar aanleiding van de berichten... dat er ook oranje verenigingen zijn die activiteit naar de 27 e verschuiven. Dat mag, dat moeten ze vooral doen als het lokaal uitkomt. Maar dat de overgrote meerderheid toch alles op 30 april wil houden. Wel aangepast rond de cruciale uren hè, tussen uh, 11 en 12 en uh, 2 en half 4. Uh, wat ook van belang is. Er zijn uh, oranje verenigingen die al jarenlang, terwijl het toch een nationale feestdag is, geen subsidie krijgen vanuit het Nationaal Comité zal bekeken worden of de VNG benaderd zou moeten worden... om juist in dit bijzondere jaar toch te kijken of er lokaal wat middelen beschikbaar gesteld kunnen worden. Verder blijkt dat er op heel veel plaatsen in het land bomen geplant wordt. Met hek, zonder hek. Koningsboom. Koningsboom, ja, dat koningsbomen. Nou, verder uh, zitten al onze leden er erg positief in. Er is veel belangstelling. En uh, ja, ik kan maar concluderen dat op basis van deze opiniepeiling het een fantastische 30 april gaat worden. Of soms 27 april. Maar de overgrote meerderheid, we hebben het even met handopsteken laten zien, wil toch zoveel mogelijk alles op 30 april houden. Al dus Michiel de Zonville, de voorzitter van de Bond van Oranje Verenigingen. En Roel Paul sprak met hem. Dan weer terug naar Meino Remmers in Arnhem. Myno, heb je nog mooie verhalen? Ja, er zijn tal van mooie verhalen. Onder andere hoorde ik net van meneer Mulder, want u... u u bent een van de, de nieuwe lichtingen, dacht ik. De nieuwe. Ja. De laatste. U hebt nog gediend in Irak? Irak? Nee, nee. nee. U nou, is in Turkije geweest. He? Oh je hebt ja, de Patriots die daar toen, en ja. nu weer, maar dan aan de Syrische grens staan. Ja, die waren er. Sinds wanneer woont u hier? Ja, drie jaar geleden. Dus, dus, wat zitten we nou? 13? Wat, zeg maar, 2009 geloof ik zoiets. Ja. U zou er niet aan moeten denken om in een ander verzorgingstehuis de laatste jaren te slijten? Mag ik daar geen antwoord op geven? Het uh, moet eigenlijk wel. <laughs> ja. Dat geldt voor de meeste mannen die ik hier vanochtend ben uh, tegengekomen. Um, ja, en, en, en dat op deze feestelijke dag. Want er komen ook vlaggen op. Drie vlaggen vandaag. Ja, vandaag is het feest. En vandaag hijsen wij de Nederlandse driekleur bovenop het hoofdgebouw... op de commandantswoning en voor uh, op het terrein. Ja, en ik spreek nu met commandant Nordanus, de kolonel Nordanus, die. Uh, u bent ook aan de laatste momenten bezig, want u wordt vervangen. Ja, ik uh, ga over twee weken met pensioen. Dan uh, is mijn uh, diensttijden bereikt. En dan uh, draag ik het commando over aan een opvolger, ja. ja. U hebt zelf ook nog gediend in Kunduz? Ik heb in de tijd in Kunduz gezeten, ja. Noord-Afghanistan. Ik heb een beetje het idee, als ik hier rondloop... en meneer Frank hij, u zei het vanochtend ook... de mensen wonen in een levend museum... met een expositie die vandaag start... Ja. Het museum is een onderdeel van het tehuis... en de bewoners wonen dus in feite in het museum. Ja. En iedereen die het bezoekt kan, van dinsdag tot en met zondag... dan kun je de mensen ook van alles vragen. Ja, wij zijn zes dagen in de week open. En uh, vandaag wordt ook onze nieuwe jubileum-expositie geopend. Dat is de expositie Wonen tussen trofeeën over 150 jaar Brombeek. Waarin wij een overzicht geven van de geschiedenis van Brombeek. En dat geplaatst in de tijd. En tegelijkertijd vertellen wij een verhaal over 15 oud-bewoners uit het markante verleden van Brombeek tevoorschijn zijn gehaald... en hier worden geportretteerd met objecten en verhalen. Heel spannend. Ja En ook uniformen, hè, die er uh, veel te vinden zijn. Straks wordt nog een kanon afgeschoten voor de feestelijkheden. Uh, 1980, dat is wel een magere bladzijde geweest uit de historie van Brombeek. Toen dreigde het tehuis te sluiten. Ja, dat klopt. Toen dreigde men uh, het te huis te sluiten. Daar zat... Waarom was dat? Nou, dat was puur financieel gedreven. En dat was natuurlijk een heel slecht argument, want het leidde vervolgens tot een, een aardige oproer, zal ik maar zeggen. Er kwam een, een brede beweging op gang die riep, Brombeek moet open blijven. De bewoners zijn in de tijd naar de Tweede Kamer gegaan, er is gediscussieerd in het parlement. En uiteindelijk is er een besluit van de Raad van State gekomen dat Brombeek open blijft. Ja. En zo is het nog steeds. Hoe is het nu met de situatie, want de zorg moet overal bezuinigen tegenwoordig? Ja, ja, ja, dat merken wij natuurlijk ook wel. Uh, aan de andere kant, uh, het instituut zelf is onderdeel van het ministerie van Defensie. Dus wij rusten op de defensiebegroting. Maar alle bewoners betalen gewoon een eigen bijdrage. Dat is 60 procent van hun inkomen. Ja. En dat is vergelijkbaar met wat men normaal in een andere zorginstelling zou betalen. De heren zitten vooral te wachten op de koffie met gebak, geloof ik, hè? <lacht> nee, ja. Tien uur? Ja, dan, dat is het eerste moment dat het officiële... Uh, het, in de gang wordt nog de laatste hand gelegd aan uh, de expositie die hier te zien is. Strakjes komen we nog eventjes terug. Goed zo, dan horen we je zo weer. Dankjewel, mijno. Het was al aangekondigd, een tijdje geleden, maar vandaag heeft Microsoft de nieuwe maildienst, Outlook.com, officieel gelanceerd. En wereldwijd moeten dan 360 miljoen gebruikers van hotmail gaan overstappen. Dat is een enorme operatie en voor de zomer moet die zijn afgerond. Internetkenner Roland Stekelenburg is hier, Roland, welkom. Um, waarom trekt Microsoft de stekker uit hotmail? Gewoon ouderwets? Ja, heel ouderwet. Ze bestaat al sinds 1996, toen hebben ze het gekocht. Nou, voor internetbegrip is dat natuurlijk een enorm lange tijd. We zien vaak dat dingen na een paar jaren alweer verdwijnen. Uh, en ja, is echt aan een update uh, toe. En om dat te doen heeft in juli Microsoft uh, eigenlijk Outlook.com... dat is de vervanger al in een soort gesloten beta-vorm uh, gelanceerd. En we, ja, vanaf vandaag dus uh, voor iedereen beschikbaar. 7 miljoen gebruikers van Hotmail nog altijd Zo. in Nederland, dus... Uh, ja, die zullen even moeten winnen straks. Maar waarom hebben ze er niet voor gekozen, Roland, om van het succesnummer... dat Hotmail toch was? Want ik kan me nog herinneren tijden dat bijna iedereen een Hotmail-account had. Uh, waarom hebben ze dat niet omgetoverd tot een um, succesnummer verder nog? Waarbij je op allerlei manieren... Um allerlei berichten kon ontvangen. Nou, dat is eigenlijk wat ze nu gaan doen. En ze hebben uh, de afgelopen tijd de strijd een beetje verloren met Google. Uh, Gmail uh, werd steeds groter en heeft uh, Hotmail ook ingehaald. Uh, dat komt ook omdat het een, gewoon een veel betere dienst is... die geïntegreerd is met al die andere producten van Google. Uh -huh. Nou, Microsoft wil dit door mij niet opgeven en zegt nu... oké, okay, we gaan het eigenlijk herlanceren. Je mag je e-mailadres houden, hoor, hotmail.com of msn.com of live.com. Al die dingen mag je gewoon houden. Maar er komt een totaal nieuwe dienst... die is geïntegreerd met de andere diensten van Microsoft. En dan bedoel ik Windows 8, hè, hebben ze net gelanceerd. Windows Phone. En ze gaan het integreren met je in, in die nieuwe interface... met je Twitter-account, met je Facebook-account, met je LinkedIn... zodat je alle berichten die je van je contacten krijgt... bij elkaar in één uh, omgeving hebt. En dat is waar het natuurlijk over gaat. Want ik, ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar ik vind het vrij lastig dat je naar allerlei apps van allerlei dingen met open moet te hebben communiceren. staan. Ja, precies. Ja. En, en, uh, maar dat, zijn dat dan verschillende producten allemaal van Windows die jij nu noemt? Ja, maar dat gaan ze integreren. Ze hebben natuurlijk Skype ook al gekocht. Hm. Dus er uh, is dus nog een migratie die ze aan het doen zijn. Alle mensen die Windows Live Messenger gebruiken, zullen van Microsoft naar Skype. Ja. ja. Um, wat er gebeurt is dat de directe communicatie tussen mensen die, uh, wordt geïntegreerd. Je belt niet meer alleen, je doet ook je video belt, je chat, je mailt, je twittert. Uh, en de grote jongens die willen dit domein niet opgeven. En er wordt keihard oorlog gevoerd tussen Apple, Google en Microsoft. Dat is wat het is. Ja, de grote jongens. Dus, en wordt Microsoft hier dan mee dan ook de grootste? Of? Uh, ze hebben een, een flinke achterstand op uh, ja. Google. Uh, die producten zijn ook veel beter. En ik zal niet onmiddellijk overstappen. Ik ben zelf een, een Gmail-gebruiker van Google. Maar ik ga het wel in de gaten houden. Want je ziet wel dat Microsoft serieus probeert... Uh, om aan die nieuwe communicatiebehoeften van mensen nu tegemoet te gaan komen. Uh, ja, Want wees eerlijk, sms bestaat eigenlijk al niet meer... E-mail hoor ik ook iedereen over klagen... dat het niet meer voldoet voor je dagelijkse communicatie. Dus we zijn wel toe aan een nieuwe vorm. Nee, en uh, het succes van WhatsApp. Ik, ik hoor geruchten dat er een vervanger voor zou zijn. Ja, hoor ik ook. Uh, dat opeens onder uh, middelbare scholieren Touch... Ik weet niet of jullie Wat het kennen. Dat? Dat, dat vroeger bekend als Pink Chat... maar twee jaar geleden omgedoopt tot uh, Touch. Mm -hmm. Dat dat opeens enorm populair weer aan het worden is. En Om je maar even aan te geven hoe snel het gaat. Hè. Het is een vergelijkbare app... Waarmee je, net als bij WhatsApp, in vriendengroepen met elkaar foto's kunt delen en kunt chatten. Uh, dus ja, uh, de ontwikkelingen gaan hard. Ongelooflijk. Zou ja. jij het nog bij? Die sms is oud, hoor ik net. Ja, ja doe Dat jij ja. niet zo meer doen, hoor. Je stuurt elkaar af een, een smsje. Mag het ook niet meer? Nu. Dat Slaap kan lekker gratis maar... tegenwoordig, Marcel. Zou ik ermee stoppen lagen? Nou, doe maar gewoon. Via WhatsApp anders. Europees voetbal op Radio 1. Morgen daagt de finales in de Champions League. Galatasaray, Schalke 4. Dan zit hij erin. Uitstekend uitgespeelde aanval. En AC Milan, Barcelona. Ik geef de voorzitter, Kom op. Ja, hij zit erin. Wat een slotfase van deze wedstrijd De Champions League morgen in Langsdorp om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Uw wagenpark is al elektrisch. Uw personeel werkt steeds vaker thuis.